Het was anders wel een knappe vent, hoor, in die tijd. Ik heb meer met hem gedanst. <laughs> ja, Hij was wat je noemt La Pluie et le beau temps in die jaren. Ach ja, maar aan de andere kant. Er zijn er zoveel die naar Amsterdam komen om een rijk huwelijk te doen... en alleen maar op fortuin uit zijn. Hij werd tenminste door de liefde gebreken en niet door geld. Nou, oh, dat was bij de reefsijfjes op niet te zoeken. Hendrik Blaak is er ook om geraakt met zijn familie. Je weet toch dat Henriette helemaal van haar oom afhankelijk is? Ja, snap toch? Oh, ze heeft wel reden om dankbaar te zijn. Want als was het zijn eigen dochter, hij kon nog niet beter behandelen. Ze zal ook wel eindigen met zijn wens te vervullen, hoor. En met zijn zoon trouwen. Mm -hmm. Waarom zeg je... Hm? Oh, heb, heb ik... Uh, mm -hmm, ...gezegd, tante? Uh, uh... zeker neef. Je hebt... Mm -hmm, ...gezegd. Oh, nou, ja... Uh... Ik zou niet nee. weten waarom jij nu hm, zou zeggen. Uh. Zou, zou ik zo bespottelijk vinden als ze met Lodewijk trouwden? Dat zal ik nu zeggen, bespottelijk. Dat zou ik zo niet weten. Maar ik kan toch niet zeggen dat ze erg veel werk van elkaar maken. En ik weet wel iemand aan wie ik haar liever zou gunnen. Liever zou gunnen? Ik zou dan wel eens willen weten aan wie. Of of bedoel je jezelf, soms? En als ik het zelf was dan... Zou u er dan iets op tegen hebben? man, lieve hemel. Je jagen me de schrik op het lijf. Wat, wat zouden je vader en moeder wel van me denken? Het zou erop lijken of ik jullie samen had willen brengen. Dat is nu eenmaal gebeurd. Zeker niet op mijn spijt, tante. Oh, het is een lief meisje. Het is een schat van een kind. Ja. En daarbij nog een beeldje ook. Maar denk maar niet dat je vader het goed zou keuren. Ze heeft geen cent. Om van de heer Blaak nog maar te zwijgen. Ik weet zeker, Ferdinand, dat hij haar voor zijn zoon bestemd heeft. Nee, nee, Ferdinand, dat zal ik maar uit mijn hoofd zetten. Hallo? Hallo? Oh. Ja? Ja, wat is er? Kom eens kijken. Je mag drie keer raden wat wij hier zien. Dat deed nu weer, tante. Ach, een, een grapje natuurlijk. Laten we maar gaan. Wat is er dan? Nou, kijk dan maar. Het enige wat ik zie is dat we hier een prachtig uitzicht hebben. Nou, verder. Nou, oh, ik zie de torens van Maarden, van Weest mm -hmm. en van Muiden. Verder? En recht voor ons. De Zuiderzee? Ja. Wat warm, En wat ligt daar in de haven? Ach, help jij ons even, Henriette? <laughs> ik niet, ik hoor bij het raadslot. Oh, het is trouwens niet zo'n moeilijk raadsel. Uh, ik zie uh, boten, uh, jachten. Heet, heet, gloeiend heen. Nou, dan zeg het dan maar. Dat jacht hier recht voor ons. Het jacht van Lodewijk. Is dat wel het grote raadsel? Nou goed, het jacht van Lodewijk. Het is een mooi schip dat moet zeggen. Het gaat niet om de oplossing, het gaat om het raden. Ah, is Lodewijk eigenlijk zo'n liefhebber van Zeilen? Hij heeft allerlei liefhebberijen. Maar Zeilen is toch wel zijn grootste hartstocht. Hm. Hij blijft soms dagen achter elkaar op het water... Het komt aan dek. met nog twee hier. Zijn dat vrienden van hem, Henriette? Ik weet het niet. Hij houdt er soms de vreemdste kennis ook na. Oh, die ene, die ken ik geloof ik. Dat is een zekere Weinstube. Een associé van de Duitse handelskamer. Maar wie die andere is, nou, dat weet ik niet. Het lijkt me een heel snel schip zo te zien. Ja, volgens Lodewijk is het een snelzeiler. Tenminste, dat beweert hij. Ben jij er nooit aan boord geweest, Henriette? Of uh, hou je niet van zeilen? Hij heeft me nooit uitgenodigd. Ze hebben ons opgemerkt. Ze komen hierin, zie je wel. Nou, ik ben benieuwd. Bij mij. Wie die twee andere heren zijn. En of ze ons zullen uitnodigen om het jacht eens te bezichtigen. Oh, als het daarom draait. We zullen nog wel eens in de gelegenheid zijn om een jacht te bezoeken. Hallo. Zijn jullie het? Wie had je dan verwacht? Nou, we hadden dames gezien. En dan gaan we kwamen vragen of ze misschien zin hadden aan boord te komen. Oh, nou, ze weten wie we zijn, hoeft het niet meer. Ja, wat <laughs> maakt dat? Als ze ze kent om zo beter, dan hoef je geen kennis te maken. Dus. Stil jij, stil jij. Mevrouw Van Bemde, hoe maakt u het? Mag ik u voorstellen, meneer, meneer Wijnstube, meneer Van Rijnhoven. Mijn heren. heren. Mevrouw Van Bemde. Heren, uh, mevrouw uh, Van Mijn nicht, Henriette Blaak. Maak u? Meneer. Meneer. Meneer. Vrouw, blaak. Meneer. Meneer. en en uh, Meneer. Meneer. Daar. Gredige vrouw, ik ben zeer vergeugd die ere te mogen hebben. Hoe vaart ja die familie? Ik, ik, ik hoop dat de dames ons palet zullen willen excuseren. Wij konden deze charmante renkontre niet verwachten. Ik ben werkelijk gedesspereerd zo genevigeerd uit te zien. Oh, ja. ja, die dames zullen ons bij schenken. Deer Blaak zei, daar zien dames, daar willen wij ons compliment maken. Wij wisten niet dat daar zo'n achtbaars gezelschap was. Dat valt dan tegen. Uh, uh, meneer Blaak, hoe maakt uw vader het? klagend en een hypochonder, mevrouw. Het oude liedje... Nou, als de dames misschien lust hebben om de boters te bekijken. Oh, oh, dat zal ons te veel tijd kosten, vrees ik. We moeten nog naar de boerderij terug en dan weer naar huis. Eh, we kunnen het uitstapje misschien beter uitstellen tot een andere keer. Maar nee, zeker, dat zou ja. toch een te grote cruautijd zijn om niet van een aangename gezelschap te laten profiteren. Uh -huh. Nou, alzo. Het is zulke schönes wetten. En blad kan jou afzetten ja. waar je maar wilt. Ja, ja, ja, maar. Uh, wat denken de meisjes ervan? Oh! zou best zin hebben. Zou je dat nou wel doen? En ik ook. Als de heer Blaak zo vriendelijk is ons uit te nodigen, dan mogen wij die uitnodiging niet afslaan. Nou, vooruit dan maar. Hoe eer, hoe beter. Mevrouw van Bemden, mag ik u mijn arm bieden? Juffrouw Blaak, als ja. ik die eer aan... als kan ik de, de, de, de, Juffrouw Huid. ik zou onuitzichtbaar zijn als ja, ik, ik u mogen. mijn geleiding niet mag aanbieden. <laughs> nou, dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Op weg dan maar. Ah, ja. Beste zin je van... Dank u wel. Ik moet hier met Klaas voor de Navigatie zorgen. neem jullie dan eerst maar wein. Wat jij maar zorgen om dat rode. Het is zeilen. Wij nee, zullen de dames niet laten verschmachten. Kom je voorblijf. Je zult toch wel een glaasje listen Hij uh, is te drinken. Of het gewoon ik wel nou gezegd heb ik en de Ludwig dat hij betere wein moet schenken. Waarom kan. zou men met minder genoegen nemen als het beste te koop is, waar? <laughs> het is wel duurder, maar wat kan dat schelen? Wij hoeven op geld niet te kijken. Misschien wil mevrouw van Ben ook een glaasje. Oh. Met al het water om u heen heeft hij aan boord wel een zeker contrapois nodig. <laughs> het is uh, een prachtig landschap zo vanuit de zee gezien. <laughs> Weet je ook niet, uh, Harriet? Ja, ja, ja, ja. Prachtig. Ik moet zeggen, hier aan boord hebben wij een veel schöner uitzicht. Op die damen. Ja, u bent goed thuis in aan boord, meneer Van Rijnhoogd. Ja, ik was eigenlijk van mijn jeugd af uh, destineerd voor de zeedienst. Maar ik had er je toch tegen dat de meeste zeelieden wat ruw en ongemanierd zijn. Dat, dat hoeft helemaal niet. Uh, onze gewezen buurman Tromp op straat had zeer hopelijk en beschaafde manieren... En naar ik hoor, was admiraal ja, de Ruiter, die toch uit een mindere stand kwam, een vijand van vloeken en brengen. Dat wil ik niet niëren, mevrouw, maar u voelt als enige stamhouder van mijn familie. Oh ja, ik begrijp het. U was van te goede huizen om met kernen alle mannen om te gaan. U schept er behagen in mijn mist te volstaan. Ik bedoel. Dat het voor mijn ouders een groot chagrin geweest zou zijn. als ik mij als enige zoon aan de gevaren van de zeedienst zou hebben geëxposeerd. Ja, ja, ja. Maar ook op het land is het leven niet zonder gevaren, meneer. En sterf je op het land aan een leverziekte. door te veel eten en drinken. of breek je je nek door van een hartraver af te tuimelen. dan is er niemand die je beklaagt. Terwijl, als je sneuvelt in een zeeslag, dan krijg je tenminste nog een mooi artikel in de krant. Uh, dat is natuurlijk voor de erfgenaam een troostwijke gedachte. Maar ik moet je avoueren dat men zijn vaderland ook op een andere en even nuttige wijze kan dienen. En op welke wijze dient u het vaderland, als het vragen mag? Tot uh, nu toe op geen enkele wijze, meneer. Maar ik zal met genoeg de carrière volgen die... U mij wilt mij aanwijzen. <laughs> ik ben bang dat ik een slechte raadgeefster zou zijn. En ik zou u beklagen als u in deze de raad van een ander nodig zou hebben. Nou ja, men kan jouw carrière maken zoveel men wil, niet een paar geld oplevert. En heb je geld genoeg, dan is die carrière gebracht, zo denk ik erover. Hoewel uh, carrière en geld niet altijd hetzelfde behoefte te zijn. Ik wist niet waar daar het verschil ligt. Hoe kan men carrière maken? Ohne geld. Ik wil er maar mee zeggen dat geld niet het hoogste goed is. Het zijn dingen die niet voor geld te koop zijn. Nou. Dan moet u maar die eens opnoemen. De dames willen zeker wel weer op huis aan. Ja, meneer Blaak, het wordt onze tijd. Het lijkt me goed om nu maar weer de steven te wenden. Dat kan u gedaan krijgen, mevrouw van Bende. Maar dat zou toch beslissen. Oh, nee, nee, nee, nee dat nee, moet nee, ons nee, niet nee. verlaten, nee, meneer Blaak. Laten we ons nu niet langer ophouden. We zullen die nog niet terug Oh, kijk eens wat een prachtige boeier daar achter ons aankomt. Trommels, dat is een mooi schip. Van wie is die boeien Klaas? Het is die nieuwe boeien van Jan Perkens die ons voorbij wil. Oh, Daar heeft hij al lang op geloerd. Ons oh, Dat zullen we hem dan eens anders laten zien. U moet mij niet kwalijk nemen, mevrouw, maar dat laat ik niet op mij zitten. Maar meneer Blaak, u hebt toch gehoord dat de dames naar huis willen? Ja. Kan het u nou schelen of hij voorbij komt? Hij wil naar de stad en wij moeten naar Oudnaarden. Dat het mij schelen kan? Klaas, pas op je tellen. Dat het mij schelen kan? Klaas, laat dat water op zakken. Wat dat mij schelen kan. Als ik nu op de bal aanhield, zou hij denken dat ik voor hem op de loop ging. Meneer Blaak, wij willen graag naar huis. En u bent te beleefd om het verzoek van dames te weigeren. Het is mijn eer ten naam, ervan. Klaas, hou de fotterschoot op wat aan. Het is maar om tien minuten te doen, om te laten zien wie de baas is. Dan gaan wij, gaan wij direct <tus> weer op de hoepa. Bazen, als we dat straks weg gaan Ja, Dat zal krijgen. Maar wat wil je? Meneer zal die boeien hoofd van voorbij laten zijn. Oh. Meneer eindhoven? Meneer eindhoven? Kunt u, meneer Vlaag, niet duidelijk maken dat hij nu beter de steven kan wenden? Komaan, je ziet dat het zijde, dames en heren. Het is onmogelijk, maar er is we zwaar weer opvang. En wij zijn er de buifachtige moed. Uw Maar dat is eerlijk. Ja, ja, ongeveer. Oh, maar dan wekt u toch Dat is toch de nee, nee, nee. Goed, Nee, Goed, goed, goed, goed. Ik zal het hem vragen. Luister eens, Blaar. Ah, opzij, je staat in de weg. Kijk, dan voor je. Zie je die bui niet die eraan aankomt? Is dat waar? Komt er een bui? Maar, maar meneer Blaar, gaat hij dan toch terug? Ik spreek het u. Zeg eens, ze minder al zeil. Klaas, hoor je goed. We komen er weer voorbij. Ja, ze minder wel zeil, ja. Omdat ze niet door de buiten willen kunnen worden. Het is onvergeeflijk meneer Blak, dat u de dames op die manier wil blootstaat. Hekheid. Dat gaat direct terug. Blaas, haal de kluifok er wat aan. Hoera, we lopen in. We halen ze eens, zeg je. Hij heeft er niet op gelet dat de winst gekrompen is. Hij gaat nog meer zelf schrijven? Hoera, we gaan, ja, we gaan voorbij! Hij moet gaan weer! We halen. weer! We gaan weer! We gaan weer! We gaan weer! We gaan We gaan weer! We gaan weer! We allemaal. Nou is het om te lachen, vrienden. Nou, gaan blijven jullie Nou, Nou, oh, alles gaan weer! We gaan alles We gaan is We het weer! Nou, dat was mijn paspoort gauw gecijven. U kent meneer niet, dat hoor ik wel. Dan zal ik het wel zeggen. Meneer Blaak. Meneer Blaak. Ik weet niet of u enig idee hebt van het weer... ...maar ik vraag u nogmaals of u die opkomende bui niet bemerkt. Laat toch strijken. U wilt dat de dames zich daar gevaar blootstellen. stellen. Dat ja. Oh, er is gevaar. We keren eenvoudig terug en voor de is bent u op de roepen. Bent Klaas. klaar? Zet het weer gehoord. Niet weer gehoord. Niet de dichterop blijven. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat is niets. We hebben het ergst al gehad, dames. Gaat u allemaal in de kajout. Nee, ja, in de kajout. In de kajout. In En allemaal aan het werk. Helfen die touwe krap van de heer. Gaan de terrein over. Gaan de zwijnen stuwen. De zwijnen stuwen de dames de Ja, ja, dan wordt het niet in de weg. Zet maar overboot, Rijnhoven. Ja, gedaan, meneer. Anders dat terug in het hele schip mee. Is al gebeurd, Klaas. Zo. Wat moeten we nu? Nee, Meijer kunnen we toch niet komen. Ja. Wij zijn het beste. We gaan de overige tijd op voor En dan in de hanker blijven, dat is ook waar. Denk je ervan, meneer? Ja. Doe maar dan maar. Heel, het mocht niet Zie maar wat je doet. Goed, meneer. Als je mij helpen van meneer Huid, met de boot. Ik had het voeren wel, ik had het voeren.